Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Oho. Ember Brandsen met het NOS Journaal. De werkloosheid in Nederland blijft dalen. Het aantal werklozen lag vorige maand met 650.000... weer lager dan voor het uitbreken van de crisis in 2008. Afgelopen drie maanden nam het aantal mensen zonder betaald werk... met zo'n 9.000 per maand af. Het meisje dat dinsdag werd doodgeschoten op haar school in Rotterdam... had vorige week een foto gekregen waarop haar ex stond... met twee vuurwapens in de hand. Dat meldt de Telegraaf op basis van politiebronnen. De man van 31 werd kort na de schietpartij aangehouden. Bij zijn arrestatie zou een van die wapens in zijn auto hebben gelegen. De medische zorg voor ouderen die in kleine instellingen wonen... laat vaak te wensen over, zeggen specialisten in de ouderengeneeskunde. Het personeel in die kleine woonvormen weet te weinig... over medische problemen bij ouderen... waardoor die niet of te laat worden gezien. Het gevolg daarvan is weer dat er te laat een specialist wordt ingeschakeld. Vanochtend wordt geprobeerd een binnenvaartschip los te trekken dat vast is gelopen in de IJssel bij Bronkhorst. Het schip ligt sinds dinsdag dwars in de rivier. Gisteren is geprobeerd het vrachtschip vlot te trekken. Vandaag wordt nog een poging gedaan met een duwboot. Op een industrieterrein in Vaassen in Gelderland is een bedrijfshal verwoest door brand. Gisteravond rond 8 uur brak de brand uit in een pand waar kunststof wordt verwerkt. Er sloegen meters hoge vlammen uit het dak nadat een paar olietanks in de hal ook in brand waren gevlogen. In de loop van de nacht lukte het de brandweer het vuur te blussen. Het weer is bewolkt en verspreid over het land vallen geregeld buien. Vanmiddag en vanavond gaat het langere tijd regenen. Het wordt vandaag zo'n 8 graden. Morgen en dit weekend blijft het grotendeels bewolkt met regen en zachte temperaturen rond de 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Valt reuze mee met de vertragingen op de wegen in Noord-Holland. Er staan er wel 13 files, maar de meeste files leveren slechts 5 minuten vertraging op. Op de A9 van Diemen naar Amstelveen is wel zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Weesp en de Bijlmermeer staat 2 kilometer en is de rechterruis ook dicht. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 FM. Oh, ho, ho, ho! Dit is kerst met ZFM, Met menu. De herhaling van Goedemorgen, Zandvoort.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 Het duurt te lang. Stel stil. Het duurt te lang. Ken je die... We gaan weer naar het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. 15 december vandaag. We hebben net de agenda gedaan omdat het heel erg druk gaat worden dit uur. Vier onderwerpen hoor. Ja, het wordt heel erg spannend. En we hebben tegenover ons een nieuwe gast. Die voor de eerste keer op de radio is hier in Zandvoort. Klopt. Ja. Uit geest is hij wereldberoemd. Ah, nou ja. <laughs> Ik denk niet dat ze zich dat nog kunnen heugen. Tijdelijk... Uh, de Ronald Huijkes. Daarna gaan wij praten met Martine Jouwstra over de sprookjeswandeling op 22 december. En daarna krijgen we de beide Peters over uh, uh, de speciale decemberloterij trekking. De tweede trekking van de decemberloterij waarbij je opgemerkt dat er ook de winkeliersvereniging de Pakveldstraat een eigen oudejaarsloterij heeft dit jaar. En daar is de trekking op de laatste zaterdag van het jaar en dat is 29 december. En als laatste gaan wij uh, debatteren met Puk Wessels en Ayla Kuin. Die hebben het uh, debat gewonnen in uh, de raadzaal. Ja, dat betekent dat wij waarschijnlijk niet meer aan het woord zullen komen. Nou, we gaan dat zien. Dat zijn waarschijnlijk politici in, in, dop, in de Dop. Maar laten we het eens even over hebben: over LHBT aan zee met een puntje op de T. Ja. Ronald ja, dat puntje. Welkom. Op, ja. Goedemorgen. Uh, fijn dat ik hier aan tafel mag, uh, mag verschijnen. Um, even correctie op mijn achternaam. Uh, Hueskens. Net, Hueskens. Ja, Net al als in uh, duet en duel. Hueskens. Ja, het klinkt ingewikkeld, maar eigenlijk is het vrij simpel, uwiskens. <laughs> Um, ja, voorzitter van de LHBT, Plus, puntje erbij aan zee, uh, want de rest doet ook mee, dat kunnen we eigenlijk uh, zo wel stellen. Um, en um, uh, wij zijn een, twee jaar geleden, uh, zeg maar, langzaam uh, ontstaan, of tenminste afgelopen jaar uh, langzaam ontstaan uh, nadat twee jaar geleden de eerste Pride to the Beach uh, is georganiseerd. En dat was een, een groot succes, en uh, van daaruit. Uh, uh, Ontstond de noodzaak om uh, met elkaar eens uh, goed bij elkaar uh, aan tafel te gaan zitten? Van wat willen we nou eigenlijk met dit fenomeen? Ja. Uh, het is een leuk feest, uh, gezellig, uh, maar het is zo explosief en zo gigantisch groot. Uh, daar moeten we mee, daar kunnen we wat mee. <lacht> um, toen zijn we een uh, aantal uh, mensen bij elkaar gekomen. Dat zijn er inmiddels vier: Roy Donker, Ben Zonneveld, André Donker en Ronald Hueskens. En uh, de stichting is in oprichting. Uh, binnenkort uh, uh, wordt die uh, officieel gemaakt. En dan uh, gaan wij aan de bak. En wat gaan wij aan de bak doen? Ja, de bedoeling is uh, dat wij... Want de Pride uh, uh, is natuurlijk een, een losstaand ding. En dat wil je onder de stichting LHBT aan zee brengen. Ja, ja precies. Um, de Pride to the Beach is ontstaan uh, vanuit een uh, verzoek vanuit Amsterdam. Als een soort van uh, uitbreiding van uh, de hele uh, gay pride in Amsterdam die een week lang duurt. Um en in Amsterdam zocht men naar uh, wat meer ruimte... meer activiteiten, letterlijk en figuurlijk... om die Pride uh, meer gezicht te gaan geven. Ze zijn daarvoor uh, naar Zandvoort toe gegaan. De gemeente Zandvoort was daar heel positief over. Daar is Pride and the Beach uh, uit ontstaan. En uh, van daaruit uh, uh, hebben wij dus bedacht... oké, okay, uh, daar kunnen wij meer mee. En misschien is het wel goed... om niet helemaal afhankelijk van Amsterdam te zijn... maar daar vooral lokaal ook uh, een, uh, een puntje op, uh, op te zetten... Een puntje op de thee. Ja, een puntje op de thee. Want um, nou, als we eventjes bedenken dat uh, <coughs> zeg maar zo, uh, 1 op de 7%, of nee, 7 uh, uh, van de mannen zich homoseksueel noemt. Uh, 6% van de vrouwen biseksueel, uh, en, uh, sorry, uh, lesbisch. En daar <coughs> nog biseksueel tussen zit. En transgender, et cetera. Zit dus ik op zeg maar 20%? Ja, dan nou... Nee, zo'n nee, nee, 8%. Op, team, ja, ja, zo 8. 8, 8 procent. Oké. Okay. Ja. En als we nee, dan ik, hebben. Ik over. ze dat bij elkaar op, dus dat mag niet. Nee, nee, nee. nee, nee. De mannen, en vrouwen, en vrouwen, acht, zeven onder de mannen, zes onder de vrouwen. Dan kom je gemiddeld tussen de trans erbij, kom je, de totale bevolking, tussen de 8 en de 10 procent. Okay. Ja, Oké, okay. precies. Ja. Ja. Ja. En uh, dat is, uit onderzoek is dat ook gebleken, namens de, uh, nou de Ruchtstichting. En we trekken dat, we passen dat toe op zeg maar. Uh, wat is het? Zandvoort heeft 17.000 inwoners. 17.000 inwoners. Ja, inderdaad. Nou, dan zit hier eigenlijk uh, een flinke. HBT-community uh, en het is interessant om uh, zeg maar vanuit uh, dat perspectief eens uh, te kijken hoe, Zandvoort, hoe het leven in Zandvoort is. Um, nou, af, uh, terugkijkend op de twee prides die we uit de hebben gehad, uh, kunnen we wel zeggen dat het met de tolerantie en de acceptatie uh, eigenlijk best wel goed zit. Uh, veel ondernemers die uh, een streentje aan bij hebben gedragen... Um, uh, initiatieven tonen om tijdens die drie dagen ook uh, lekker aan de slag te gaan... Uh, mee te feesten, maar vooral ook statement te maken... dat de LHBT-community hier welkom is in Zandvoort. Um, daar moet toch een soort van regie op gevoerd worden. Uh, ja, uh, kijken hoe we dat kunnen coördineren met elkaar. En daar is LHBT aan zee voor. Um, Praat onder LHBT, dat, is de, dat gaat duidelijk worden... Wat wil je als, uh, als voorzitter nog meer met LHBTI? Want uh, we grond daar wel eens over. Maar... Ja, uh, nou ja, uh, we hebben 365 dagen per jaar. Dus uh, er is uh, zeker nog ruimte om uh, uh, meer kleur te geven uh, aan de LHBTI in, uh, in Zandvoort. En er zijn ook uh, verschillende initiatieven. Dus vanavond natuurlijk de Queer Bingo in uh, het Wapen van Zandvoort. Um, en onlangs hebben we vorige week donderdag hebben we de eerste Roorse Borrel... Uh, die we Rosé aan Zee noemen, uh, opgestart. En dat zijn de initiatieven van... Um, dat was uh, een leuke start, ja, ja inderdaad. Ja, ja, uh, Hotel XL, uh, een deel van de lobby, zat flink vol... Er was muziek, er werd gezongen en uh, daarna, daarna is een gedeelte nog afgezakt... naar een, een volgende kroeg in de en, uh, ja, het was, het was gezellig. Je zegt uh, 8% op, uh, op 17.000. Nou, dat gaan we niet uitrekenen, maar dat zijn er best wel wat. Uh, merk je dat, Roy, in, in, in Zandvoort? Um, ik, nou... ik heb namelijk het idee, want vroeger was de, de, uh, had je drie homocafés. Uh, het, het kwam meer uit. En op een gegeven moment is dat, is dat geslonken. En nul cafés meer. Ik denk, ik denk dat we... Uh, je hoeft niet per se aparte horeca-gelegenheden te hebben uh, om het te merken. Maar uh, daar kwamen de mensen samen. Uh, jawel, maar ik denk dat ook heel veel mensen proberen... gewoon uh, leuk met elkaar samen om te gaan... en zonder dat je daar per se een labeltje aan moet hangen. Maar wat wel heel belangrijk is, is dat er een vorm van zichtbaarheid is... zodat mensen zich kunnen herkennen ons corrivee Damien van Pride, die in Zandvoort groot geworden is, die ja. heeft hier een hele moeilijke jeugd gehad. En Damien is zelf pas 19 jaar oud. En als hij hier een moeilijke jeugd gehad heeft, betekent dus dat het heel moeilijk is om toch, als je 12, 13 bent, uit de kast te komen of herkenbaarheid te vinden. Ja. Dus het mooie van acceptatie, dat het misschien soms iets minder zichtbaar is, betekent het voor jonge mensen, dat je vaak geen rolmodel meer hebt. Geen mensen in je omgeving waar je kan zeggen van, hé, hey, daar wil ik eens mee praten. Om, hoe is het om zo te zijn? Ja, is nou, daar, ik wil... Is, ik, ik wil, ik wil er wel even bij aansluiten. Gisteravond was het programma How to be gay van uh, Margit van der Linden in Amerika. En uh, daar werd ook over gesproken hoe moeilijk het is voor jongeren om uit de kast te komen uh, ten eerste geconfronteerd te worden met dat je uh, in een ander perspectief de wereld ziet dan uh, uh, he, normaal en dan tussen aanhalingstekens wat de, wat de norm is. Um, maar daarna eh, ook op zoek gaan naar rolmodellen aan wie je kunt spiegelen. Want dat is toch hetgene wat mensen doen. Je imiteert, je, je boot na en daarin herken jij en ontwikkel je je eigen identiteit. Hij kwam wel erg jong uit de kast, hè? Uh, wie? De, in het programma Jongetje van 12. Die heb ik even gemist. Want ik viel oh. halverwege programma 1. Um, nou ja, Vertel er de, eens de, over. Omdat Roy zegt uh, uh, uh, uh, hoe, hoe je dat moet laten zien. Ah, en, ja, enzovoort. ik snap hem. Ja, ik, nee. en, uh, en, en daar was een, een jongen van, van 12. En die uh, Frank en Vrolijk dat ging vertellen. Klopt, ja. ja. Dus dat was... Uh vond ik wel uh, ja. iets, iets om over na te denken. Maar binnen een sterk religieuze uh, community waarin het eigenlijk uh, wordt afgewezen. En helaas heeft ja. de jongen op 16 jaar geleefd uit de zelfmoord gekregen. Ja, ja, ja. En uh, nou ja, dat is toch ook in Nederland nog steeds ja. een... Uh, maar een zijn er nou dingen waar je dan uh, uh, in het loop van het jaar wat mee wil? Um, Jazeker. Behalve um, dan die, uh, die, die ene week waar uh, het feest is. En dat is Amsterdam is het feest. Het is hier feest. Met een paar uh, serieuze ondertonen. Hè. Een mooie expositie was erbij. Ja, zeker. En uh, een goede film uh, waren erbij. Maar wil je gedurende het jaar ook uh, wat, wat meer aandacht... Ja, zeker. We willen op, uh, uh, nou, deels op gezette tijden en, en spontane tijden willen we kijken hoe we, uh, de LHBT-community zichtbaar kunnen maken. Um, dat gaat niet alleen voor de LHBT's, hè? het gaat voor heel zandvoort. Ik bedoel dat, dat iedereen daar gewoon aan deel ja, kan nemen. En zo'n initiatief is dus inderdaad Rosé aan Zee, wat elke laatste donderdag van de maand gehouden wordt. Dat kan en iedereen komen? Daar kan iedereen komen, dat is gewoon welkom. En uh, met name om elkaar te, te ont moeten hè? Niet moet, maar ontmoeten. En, en elkaar beter te leren kennen. Um, en uh, te ontdekken dat we met z'n allen gewoon uh, uh, hetzelfde delen. Namelijk uh, mensen zijn uh, die uh, gelukkig leven willen hebben met elkaar. Mm -hmm. ja. um, zo zijn er nog meer verschillende initiatieven die in de planning staan. Uh, we werken samen met de lokale ondernemers die allerlei ideeën hebben. En uh, uh, de Holland Casino natuurlijk uh, die daar uh, hoe heet het, een steentje aan bijdraagt. Um, wij zijn dat op dit moment aan het inventariseren. En willen ook een uh, website gaan organiseren waarop een agenda plaatsvindt. Uh, we, we willen gaan koppelen aan de lokale media, et cetera. Ja. Zodat voor iedereen duidelijk is... Wat ja, we BTNC, in, in precies. Ja, dat we in, in petto hebben. En uh, Ronald komt uit het onderwijs. Uh, en ook in het onderwijs. Ja, ja. In Zandvoort willen we het uh, een en ander gaan doen. Nee, ik ben erin uh, ingevallen. Uh, ja, ja, ja. Ik ben geen professioneel onderwijzer. Ik ben gewoon een manager die daar wat managementles geeft. Ja, okay. uh, maar we hebben ook wel gedacht van ja, ook de jonge mensen moeten we benaderen ja. en goed voorlichten. Ja. Is het, is het uh, uh, te doen om op scholen voorlichting te gaan geven bijvoorbeeld? Of, of gewoon eens in gesprek gaan met een klas? Ja, ja? zeker. Maar okay. ik, dat, dat moet, moeten we eigenlijk even onderzoeken. Nee. Misschien zijn er wel initiatieven vanuit de basisscholen... en onderwijs En zijn oh ja. zij er al mee bezig? Ja. Dat kan. We hebben bijvoorbeeld ToleranteScholen.nl. Uh, uh, we hebben uh, Educant Of uh, niet Edukans... Uh, Um, ja, dan ben ik misschien onderschiet men net even de naam. Maar er zijn dus initiatieven om inderdaad voorlicht te geven op basis en middelbare school. er ja, is voor de stichting LHBT aan, aan Zeeveld te doen. Zeker. En wij ja. wensen jullie dus ook heel veel plezier bij de oprichting en bij de uitvoering van allerlei dingen die jullie gaan doen. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Okay. Dankjewel. Ik zou met je willen dansen op een heel chique bal Met prinsen en prinsessen uit het land van overal Jij ziet eruit als een koningin in een creatie vol met goud En ik, ik draag het pak waarop mijn vader is getrouwd en ik stel me dat zo voor, we dansen uren aan een stuk En alle chique gasten, staan stil bij ons geluk Het is muistel in de zaal, je hoort alleen maar de muziek Sss, Luister, ze spelen ons lievelingslied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 wie kent er niet het sprookje, van dat meisje dat verdween. Toen de klok twaalf keer sloeg, de prins bleef achterheen alleen. Ik moet er niet aan denken, dat jij hetzelfde zou doen. En mij hier zou achterlaten, met alleen een en schoen. Je voelt dat ik nerveus word, maar heel lief stel jij me gerust. Je wijst naar de klok en ik zie, het is half één als jij me kust. Het is hier geen commissie. Het <lacht> is hier een sprookje. Ik ben daar even stil van van die opmerking, maar goed, we gaan daar gewoon mee verder meneer rommel. <lacht> Tegenover <lacht> mij zit uh, ja, Martine Jouwstra. En Anke Miezebeek zal de naam toch even noemen. En wij gaan het hebben over, over de sprookjeswandeling uh, op 22 december. De sprookjeswandeling is niet meer weg te denken, Martine, in, uh, in het dorp. Klopt. Al heel veel jaren. Ja, hoeveel onge ongeveer? Ja, ja, nou, ja Ik zit ik vind, ik zat er ook ik, naar te kijken. Ik maar. denk een jaar of tien? Elf. Elf? Of was vorig jaar tien? Oké. Okay. Elf. Krijg ik net door. Van de PA. Van, van, van betrouwbare... <laughs> Uit betrouwbare Nee, hey, het is van uh, een... een, een betrekkelijke kleine sprookjeswandeling... met ja. alle respect... is dat ongeveer uitgegroeid tot... Uh, uh, nou, een prachtig, heel veel... een prachtig evenement. Uh, hoe, ja. Hoeveel, hoeveel sprookjesfiguren lopen er nou wel niet rond? Ja, het, het is niet goed te tellen... maar ik, ik, denk, nee. Zeker, nee, ik denk zeker wel meer dan veertig. Nou, oh, dat is een behoorlijk aantal. Ja, ja zeker. Ja. ja, daar zijn we zeer trots op. op ja. en pluk je die van de straat of komen die vanzelf bij uh, je bij langs? Nou, ja, weet je. Als je eenmaal meegedaan hebt, dan wil je gewoon weer meedoen. Ja. En dan uh, gegeven moment uh, denk je, het is voor de kleintjes. Maar nu uh, belde gegeven moment een jongetje op. van Die had het gehoord, groep 7. Wij willen ook meedoen. Nou, en moet hij moet dan zelf verzinnen... Wat hij gaat uitbeelden of nee. geef je daar een, een richtlijn we, we aan? We proberen wel een klein beetje de regie in handen te houden. Om te voorkomen dat we tien sneeuwwitjes hebben rondlopen. Ja, dat begrijp ik. Uh, kijk, sommige sprookjes kunnen makkelijk uitbreiden. Want of je nou vier of zes piraten hebt, dat is niet zo erg. Maar één kapitein Haak en één sneeuwwitje en één bellen en, en één beest. Exact. Precies. Ja. Ja. Anders zijn die kinderen ook straks weg. Hè? Als je tien boze wolven hebt lopen. <laughs> ja. He, of al die kinderen zijn sprookjesfiguren geworden. Kan dat Nou, dat, dat ja. is wel de bedoeling. Want er wordt gevraagd of de kinderen verkleed willen ja, komen. Ja, ja, ja. Want we hebben een jury. Die prachtige prijs uitreikt. Dus het is goed dat je het zegt. Want we nou, willen alle kinderen vragen om verkleed te komen. We gaan uh, het van het begin af aan nog even doorlopen. Want Prima. daar komt dit uh, uiteraard nog bij. Want nou. het is om de ijsbaan richting uh, kerk... Ja, vanaf de poststraat tot het Kerkplein, tot, tot kerkplein aan het Raadhuisplein. Ongeveer. Ja, tot Kruidvat. Als ik mee wil doen, tenminste als de kinderen mee willen doen, moeten ze zich inschrijven. Nou, ze kopen een boekje. Ja, en dat boekje daar is het gaat weer een huisje. Van de Kassa, maar het is ook te koop bij Bruna. Het boekje kost 5 euro. En in het boekje kan je op handtekeningen jacht. Maar er zitten ook kortingsbronnen in. Gratis Chocomel, een gratis Sprookjesoliebol bij, uh, bij Harry. Een betoverde uh, appel. Een betoverde appel bij nu die je in de chocola mag dopen met spikkels. En we zijn weer natuurlijk gigantisch blij met de ijswaren, Er zit ook een ja. kortingsbron van de in. Is het zo dat dat steeds meer uitbreidt? Uh, uh, chocola doet mee, uh, de, van meer bedrijven, ondernemers? Nee, gewoon de, de vaste uh, Onze vaste van toe? het kerkplein. Ja. Ja. Maar, maar van ja. hoe laat het hoe laat is het? Want uh, is het is ja. ook heel belangrijk voor die kinderen. Is het s'avonds om acht uur? Of... Nee, nee, nee. Nee, nee, het is middags. <laughs> nee. Wij beginnen gewoon dat dus, uh, de sprookjes uh, naar buiten toe gaan. Is het vanaf vier uur. En uh, dat is dus een uur of zeven. En we sluiten af in de kerk met hele leuke liedjes. Ja, ja we beginnen ja. speciaal om vier uur. Want een paar kinderen vinden het nog wel spannend in donker. En Om vier uur is het net ah. nog licht. En dan begint het te schemeren. Uh, en kwart voor zeven gaan we met z'n allen afsluiten in de kerk. Dan zingen we met z'n allen kerstliedjes. En dan reikt de jury de prijs uit voor de mooist verklede kinderen. Wie zit in de jury? Uh, Astrid van het Veld en Adam Mol. Nou, dat is een stevige jury. Exact, Die gaat daar de dus lopen. Dus als, als prinses, je mee wil doen. Hè? Zij zijn ja. prinses. Ja, als, je, ja. als je mee wil doen, dan uh, kom uh, op tijd, want je koopt een boekje. Of ja. ga naar de Bruna om het boekje te kopen. Ja. En, 7 uur is de afsluiting in de Protestantse kerk. Ja, wat dus voor, zeven, voor zeven, we zeven willen we zo beetje, na, ze zo een beetje naar binnen hebben. lopen? En ja. dan uh, wordt de kerst gezongen tot half acht? Nee, tot zeven uur. Tot zeven. Tot een kwartiertje, kwartier, half zeven, kwartier, zeven. En weet je, mama, wat voor zeven willen we ze graag in de kerk. Hebben. En gedurende de sprookjeswandeling is er de hele tijd poppenkast in de kerk. Dus poppenkast en muziek. Dus als kinderen moe worden van het wandelen. Gaan ze gewoon even kijken. Ja, je de poppenkast kan kijken. lachen over die poppenkast. Maar, maar we vonden zo het zo de... jammer. Dat hij vorig jaar ja, onverhoopt oh, niet kon komen. Okay. Maar hij is er gelukkig weer. Hij is echt niet alleen voor de kleintjes leuk. Maar ook voor ja, de grote. Uh, je, je moet echt ja, wel Roy, kijken. Roy, Roy vindt heel zand wat op de oplicht poppenkast. Dus <laughs> Oh, nou, <laughs> oh nou, nou, nou ja, dat nodig we hierbij je Want dit is echt de super poppenkast. Buiten de andere poppenkasten. En we hebben nog niet verteld dat er ook nog een kerstman zit. Op een troon. Dan laatste vraag vracht is, is, is, is: is de kerstman weer op het terras van XL? Ja, dat kerstman met zijn vrouw uh, zit op het terras bij met XL. Met zijn vrouw? Ja, de kerstvrouw. Ja. Die is er ja. ook. En de kerstelven dan? Ja, die komen ook. Die kan je niet op een stoel vastbinden. Ja, die, ja, die lopen. gewoon. Nou, die blijven wel die, even. Oh, okay. Voor de foto's. En ook voor de inwendige mens, voor de sprookjes, wordt ook voor gezorgd. En daar zijn we natuurlijk weer... Hartstikke blij met de ondernemers van het Kerkplein. Hè? Zekers. En voor de niet dan? Nou ja, uh, die toch voor ons. Voor, ons. voor, ons ja, voor, de, uh, voor de vrijwilligers. Okay, ik ja, dan ja, verder. Uh, en het plein, we zijn zeer Met een broodje met head, En en ja. worst bij de HEMA. En we krijgen nou, een zoek die, van Albert Heijn. Omdat je steeds groter wordt met zoveel uh, sprookjesfiguren, ja. de poppenkast. Het zingen moet begeleid worden. Ja. Ja. Uh, hoe groot is die groep ongeveer? Uh, er komen rond uh, 65 uh, ja, personen. Ik zat bij 70. Er zijn ook mensen die Mensen die de kostuums ja. maken. Ja. ja, dus we zijn een grote echt, organisatie. Beva je, je hebt natuurlijk de, het is maar voor een paar uurtjes, uh, ik zie je denken, ja. maar het is. Giga veel werk. Ja, dat begrijp ik. Ja. Maar die voor course. die kleintjes, als je die gezichtjes ziet. Ja. En als je ze ziet ook als je een kleine bella ziet. Of een klein sneeuwwitje. Ja. Of een, een roosje Of een stoere ridder. Ik kijk wel eens naar Een klein kerstmannetje ja. hebben we ook gehad. Die was ook ja. zo schattig. Ja, van een auto tot hoe oud is, uh, is nou, het eigenlijk bestemd. Sommige in ik in de wagen. Ja. Ja. Tot, tot, ja, het is een beetje basisschoolleeftijd. Ik denk dat sommige jongens van 12 zich wat groot voelen. Maar ja, ja. Een stoere piraten kunnen we er wel bij hebben hoor. Kijk. Het is echt voor de allerkleinste van Zandvoort. Hartstikke leuk. Ja. Ik ben ook niet zo groot, maar ik ben er toch iets te oud voor, denk ik. Nou, ja, nee, kom, je bent je niet te oud voor. Ja. Het, ja, het speciaal natuurlijk echt ook nog als je als broodje Tuurlijk. Absoluut. Zeker. dagen je uit. Kerst-elf. Bedag je uit. heel voelt je alsof in Disney rondwandelt. Zo leuk is het. klinkt heel erg. Muziek erbij, gezelligheid. Ik zie het elk jaar en ik vind het, is het, leuk, het een he? ontzettend leuk evenement. Ah, yeah. uh, het, het wordt inderdaad groter groter het grootst. En uh, het is gewoon een fantastisch evenement. Zeker. Ik heb daar eigenlijk geen vragen meer over. Nee. Ik hoop dat nee. jullie heel kom veel allemaal. Maar, ja, Kom allemaal. Kom allemaal. We helpen kinderen, alleen een mooie. We laten alle kinderen komen. Ja, ja goed weer. precies. Geen nou, maar ook volwassenen, kom genieten van ja, ja, je ja. ja. Kom vooral weten. je gezichtjes. Wij hopen waard. voor uh, uh, heel mooi weer voor jullie. En uh, heel veel uh, mensen die uh, komen kijken en heel veel leuke kindertjes die het heel erg leuk vinden. Zeker. Allemaal leuk. Martine, bedankt. Dankjewel. Bedankt, veel succes. Ik heb ja, drie ja, Peter en Bye Peter. <laughs> Peter die is nog even van gisteren aan het praten. Aangeschoven ja. uh, Peter en Peter het duo. Zandvoortse Loterij van de Ondernemers. De duo OVZ. OVZ ja. ondernemers, ondernemers, ondernemersvereniging Zandvoort Juist. heeft weer de loterij uh, georganiseerd. Overal staan bussen. Bij aankoop krijg je een lot, vul je in, gooi in de bus. En hier worden de loodjes getrokken voor de weekprijzen. Fantastische prijzen. Jullie hebben weer fantastische prijzen. En uh, ga je gang zou ik zeggen. Gaan we doen. 27, ook deze week, net zoals vorige week. En uh, wat het leuk is, dat er steeds meer ondernemers zijn die uh, komen met uh, mogen wij ook wat geven? Ja, natuurlijk mag je wat geven. Dus zometeen krijgen we twee. Jaar, dan krijgen we twee uurjes voor een half uur ja. nodig hier in dit programma. Nou, dan, nou, dan zou ik ja, het maar in de krant gaan zitten. <laughs> ik wacht met je <laughs> op voor mijn de naam, Bedankt voor die support Zo is het. De eerste is Jan Warmer dan. Gewonnen een cadeaubon bij Café XL. Een fles wijn. Beschikbaar gesteld door Hotel Hoogland. Gewonnen door Simone Strookman. Wendy Vesser... Visser, Visser, sorry, Wendy Vesser... ontvangt een cadeaubon van 20 euro... bij Bloemseer Kunst Bluis. Kaashuis Trompenboeren, van een kilo... gewonnen door de familie Schraal. Bob Dussing heeft een cap met Skyline Sandvoort... gewonnen, beschikbaar gesteld door Rabbel. Een Comet-pakket voor vier personen... beschikbaar gesteld door Marcel's Vers Theater, is gewonnen door Ineke Marcel. Le... Een cadeaubon, 15 euro, beschikbaar gesteld door de Zandvoortse Apotheek. S. Moulet Joke van Zon heeft gewonnen een dames- of herenhakken vernieuwen bij Shana's Chouriper. Een zuivelmandje van 25 euro, beschikbaar gesteld door de Kaashoek, gewonnen door M. Strobos. haar Lommersen, een cadeaubon van 15 euro, beschikbaar gesteld door Ben en Eugenie, de dierspecialist op de krocht. Sebon onze... Wijn-noten-specialist. Uh, wijn en wijn-en-notenpakket. Gewonnen door B. Hendricks. C. De Vos. Een zak oliebollen of appelfla en appelflappen. Niet of, maar en appelflappen. Oliebollenkraam Harivazen. Hamburgermenu door bij Het plein gewonnen door Mieke Koper. B. Kater heeft gewonnen. Een cadeau van, van 10 euro. Beschikbaar gesteld door Van Vessem. En uh, dat was hem. Tenminste, de nou, eerste, eerste jaar. Ik, ik, merk, ik, merk, ik, merk, ik merk dat mijn collega Peter Tromp uitgeput raakt van al die prijzen. Ja, in hij inderdaad. komt adem tekort. Hij is, normaal gesproken is hij nooit zo lang aan het woord. Ja, normaal haal je ook adem tussen de prijzen door. Ja, ja, ja, ja. ja, maar een beetje ik moest toch schitten. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Dus ik neem het van hem over. Ik... Uh, Peter, het tweede gedeelte. Ja, ik ben ook gewend om slap te praten. Ja, nou, dat hebben we gezien Oep. de Hildering, voorstellingen al meegemaakt. Ja. Ja. En dan moet je vanavond weer. Vanavond weer. Wederom voor een uitverkocht huis. Behalve Ben Zonneveld, die wordt de toegang geweigerd. Ja, die heeft een kaartje als donateur, dus die komt er altijd in. Nou, daar zijn twijfel, twijfels over. En denk ik... Al die luisteraars, maar wachten op die prijzen. Kom ja, op, ja, mensen. Ja, ja, de spanning op. Want... De kaarten waren we gebleven, hè? Ja. Oké, okay, gaan we verder. Met een verjaardagskalender. Met foto's van oud Zandvoort. Leuke prijs. Door het Zandvoort Museum geschonken. En dat krijgt mevrouw Rijjek. Waardebon 12,5 euro van viskraam Ari Guid voor meneer of mevrouw J. Bluis. Geef hem in die. Ontwormen door de hond of de kat. Dierenklinieks antwoord. Gewonnen door meneer of mevrouw M. Bosma. Een cadeaubon van 15 euro. ABC en meer. Gewonnen door Erik Derogé. Ontwormen. Ja hoor, we hebben ze weer. Voor de hond of de kat. Of een ander beest op een aantal benen, voeten. Dierendokter Zand wordt beschikbaar gesteld aan J. Pelen Dijkema. Een cadeaubon van 15 euro. Beschikbaar gesteld door Vluchtvechtjen. Gewonnen door Thea Koper. Zak oliebollen en wederom appelflappen erbij. Door Harry Vaaser de oliebollenkraam. Gewonnen door meneer of mevrouw M. Ruul. Een pizza van Tasty Corner. Gewonnen door uh, William Keur. Een waardebon van 20 euro, beschikbaar gesteld door Frituur Danver. Gewonnen door Isa Herzet. Cadeaubon door Albert Heijn, beschikbaar gesteld. Gewonnen door mevrouw H. van Dam Schepers. Een cadeaubon van 15 euro, beschikbaar gesteld door Bloemhuis Bluis. In het winkelcentrum Noord, dus niet de Bluis uit de Haltestraat, Gewonnen door G. Hogendoren. Uh, vijf pizza's. Die hoeven ze niet allemaal tegelijk op te eten hoor. Rustig aan, rustig aan. Uh, beschikbaar gesteld door Domino's. Gewonnen door Imka Drommel. En uh, lijnen daarna, he, het Imka. Een boekenbon van 15 euro. Gewonnen door mevrouw A. Zwart. En het is beschikbaar gesteld door de Bruna. Dat was hem, Ben. Goed. Dat was weer een hele mond vol. Dat was weer een hele mond vol. En als ja. gebruikelijk elke week prijzen. Ja. ja. Uh, aan het eind is er weer een uh, grote, grote uh, dan kom je met vuilige zakken vol deze kant op. Juist, 29 december. Dan, ah, dan is ook de trekking van de winkeliersvereniging van de Pakvalstraat. Echt waar? Hè? Ja. Een winkeliersvereniging op de pak van oh ja, ja, ja, is ongelooflijk. Ja, van de vereniging bruis is ongelooflijk. van de verenigingen. 29 december gaan wij uh, de hoofdprijzen uh, verloten. En uh, alle prijzen, alle loten die nu ingeleverd zijn. Ook de winnaars van u. Ook de winnaars okay. die gaan ook weer mee voor de hoofdprijs. Maar ook de mensen die deze week de loten hebben ingevuld en geen prijs hebben gewonnen, doen wel mee met de hoofdprijzen. Dus we komen inderdaad met waarschijnlijk twee grote vuilniszakken vol en er worden uh, zeven, acht hoofdprijzen uitgetrokken. Uh, dus ik en, maak uh, nog een kans. Jij maakt altijd. Hmm. Altijd ah, gelukkig. En uh, we gooien er eens twintig weg, net zolang dat we roodongen hebben of zo. Weet je wel? Nee, dat doen we niet, want dat vindt de notaris niet goed. Dus... die komt ook mee. Nou, er wordt al gelijk gebeld naar deze om. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar het is. Uh, wat, wat zijn de hoofdprijzen uh, deze keer? Dan moet ik even het antwoord schuldig blijven. De hoofdprijzen worden beschikbaar gesteld door de Rabobank met een aantal. De Hema. Stiphout geeft een hoofdprijs. En er zijn er nog een tweetal. Maar uh, dit is een omissie. Maar dat geeft niet, want ik eigenlijk komt, jullie, jullie komen bijvoorbeeld nou, eigenlijk, dus, dat we, ik toch weer terug. Maar dat gaan we. volgende week worden de hoofdprijzen bekendgemaakt. We, we laten de mensen even in spanning. Maar het is ontzettend leuk, niet alleen uh, door de hoeveelheid mensen die uh, de loten komen inleveren, maar ook door de ondernemers die het beschikbaar stellen. En we hoeven er eigenlijk weinig meer voor te doen. Er gaat een briefje rond, het is 4 december. Uh, kom, wilt u wat beschikbaar stellen? Ja hoor. En er wordt gebeld. Ik moet even Lek. naar de secretaris toe, want die rent weg en komt terug met een lot. Ja, ik zal uh, meneer Trump onze gewaardeerde voorzitter van de OVZ, even corrigeren en interrumperen. Tsss. De hoofdprijzen uh, oh. zijn als volgt. Ach. Ach. een Samsung soundbar, oh, ja. Ja, ja, is beschikbaar zo. gesteld staat door, door radio Tiphout staat op de lood, hoor trouwens. Ah. Uh, domino's Pizza een jaar lang eten. Een jaar lang pizza? Ja, het is, het is onvoorstelbaar. onvoorstelbaar. Uh, wat de gevolgen daarvoor zijn, daar is de OVZ niet voor aansprakelijk. <laughs> Eén pizza per week. Uh, twee jaarkaarten beschikbaar gesteld door het Circuitpark Zandvoort. Hotel Hoogland stelt beschikbare één overnachting inclusief ontbijt. Of, dat, uh, of daar ook een, een dame of een heer bij geleverd wordt... dat moet je maar even met, met de directie ja, uitzoeken. Twee uh, tweede prijzen hebben we ook nog beschikbaar gesteld... door de HEMA en de Rabobank. Dat was hem. Nou, dat zijn uh, beste prijzen. Heren, Dankjewel, bedankt heren. Heel voor spannend. Het, uh, trekken. Oh. Wij doen nog steeds mee, Roy. Ja, absoluut. Zeker we zijn er weer bij volgende week. We hebben wel onze twijfels ja. over... Uh, <laughs> heren, bedankt en tot volgende tot week. Tot volgende week. Uh, tot tot volgende week. ziens voor de tijd. Eh, tot de hand.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 Dum dum -a dum dum -a -dum, -a -dum, -a dum Wish I was at home for Christmas Bang, that's another bomb on another turmoil the our and Jim have 2 I'll run for all presidencies If I get elected I'll stop I will stop the Cavalry kerstnummer um, ik open de vergadering nee. <laughs> daar moet je gelijk op rustig maar drink, drink rustig even je, uh, je watertje op tegenover ons zitten de winnaars van het schooldebat Zandvoort Ellie en Puk Ella, Ella, Ella. en Puk, kom een beetje dichterbij uh, met stoel of pak de microfoon want dat praat wat makkelijker jullie hebben het debat gewonnen en we gaan straks even inhoudelijk praten hoe dat ging Jij zegt net tegen mij, het, het wordt helemaal spannend. Ja. Ella, valt er wel mee. Nou. Maar was dat in de raadzaal wel zo? Ja, onze handen trilden helemaal. De verwarming deed het ook niet. Dat viel <laughs> nee. niet echt. Ah, daarom trilde je handen. Je was niet zenuwachtig. Ja, wel ook. Ook, ook, ook wel. wel. En Puk? Ja. Hoe zat jij erbij? Ook zenuwachtig? Ja, aan het begin wel. Maar aan het eind was het wel, wel oké. Okay. Je moet, even, je moet er even inkomen. Ja. ja. Hoe werkt dat nou, zo'n uh, debat met al die, uh, die scholen? Van die, elke school zitten er twee vertegenwoordigers. En die gaan in debat. Jullie hadden van tevoren een aantal onderwerpen opgekregen... of worden die ingebracht? Die worden ingebracht uh, door scholen die dat willen. Is dat jullie debat? Dus bijvoorbeeld jullie hadden uh, bezoek naar een moskee... Hebben jullie dat voorbereid op school of hebben jullie dat met z'n tweeën gedaan? Uh, we hebben dat samen voorbereid. Ja, met, ja. met de school of met z'n tweeën? Met z'n tweeën en oh, okay. met de Maar wij hebben het onderwerp niet bedacht. Jullie maar we hebben onder... wel voor en tegen argument bedacht. Oké, okay, dus daar wordt op school wordt daar al over gediscussieerd met, met de groep? Ja. Nou, nee, niet echt. Want er, ergens moet het vandaan komen natuurlijk. Nou, de juf, um, we waren daar nog niet zo heel erg mee bezig. En toen heeft de juf gekeken welk thema toen was. En toen heeft ze maar iets ingebracht. En dat is het uiteindelijk ja, geworden. En daar hebben wij onze argumenten voor bedacht. En oefenen jullie dan ook voordat je nog uh, mee gaat doen, want je hebt argumenten bedacht. En oefen je dan of die argumenten of dat lukt om die vast te houden? Ja, we hebben ze wel vaak herhaald. Ja, voor de nou. juf. Ja. Ja, je zit natuurlijk nu ineens in de raadzaal. En uh, daar zitten, uh, ik weet niet hoeveel, een stuk of twaalf, dertien andere kinderen tegenover je en naast je. Oh. En <tosses> jullie brengen dat in, hè, bezoek aan een moskee. En wat waren dan de tegenargumenten? Dat kinderen het saai vonden om naar een moskee of synagoge op excursie te gaan. En wat, wat, hoe, hoe ga je daar dan tegen, tegenaan? Want je wilt dat weer leggen natuurlijk. Ja, dat het wel, um, dat wij het vaker hadden gedaan, zelfs op schoolreisje en wij zijn vaak naar moskee geweest of andere dingen. Wat je denkt dat zij is, maar het helemaal niet zijn, namelijk je maakt er samen iets leuks van. Dus je gaat eigenlijk gewoon eens ergens anders kijken als de traditionele uh, uh -huh. dingen die men verzint. Ja, ja. Uiteindelijk uh, is het dat niet geworden. Nee. nee Wat is het ja. wel geworden? Um, dus we hebben kaartjes goedkoper maken. Maar dat was ook te verwachten met een zaal vol kinderen. <lacht> ja. En dat vinden jullie waarschijnlijk zelf ook wel leuk. Alleen jullie, uh, ja. Uh, ja. jullie item uh, heeft dat dus niet gehaald. Ja. Heb je er wat ja. van geleerd om daar te, te zitten? Uh, ja, namelijk mis, uh, misschien iets meer gelijk. Uh, <coughs> we moesten eerst in het begin een beetje inkomen. Nou, het helpt niet echt... Ja. Hoe moet ik dat zeggen? Um, ik denk dat het beter zou... Ik zou het zelf denk ik fijner vinden... als uh, ons punt niet helemaal aan het begin was geweest. En dat yeah. het een klein beetje aan het eind was geweest. Want ons punt was als eerste besproken... en toen waren we nog best wel een beetje in de spanning. En toen moesten we ook het... En toen moest het ook uitleggen en zo. En waarom je dat dan wil. Dus toen was het nog best wel spannend. Ging dat, uh, ging dat in, in, in loterijen? Of werd, werd er iemand gewoon aangewezen van... Uh, jullie zijn als eerste aan de beurt? Um, volgens mij is dat bij de andere scholen misschien wel gebeurd. Maar dat weten we niet. Maar bij ons is het, zijn we gekozen door de hele klas. Oké. Okay. Maar jullie hebben uh, wel heel goed gedebatteerd, Want jullie zijn wel winnaars ook. Ja. Ja. <laughs> En het gaat uiteindelijk om het natuurlijk niet welke stelling het gewonnen heeft... maar dat je heel goed een debat gevoerd hebt, toch? Ja. Dus mijn complimenten, dat in ieder geval. En felicitaties. Ja, ja dat, dat ook zeker. Uh, hoe lang heeft dat geduurd eigenlijk? Want ik heb het een stuk in de krant gelezen... maar uiteindelijk ben ik er wel benieuwd voor... want er zijn een heleboel onderwerpen waar je... bijvoorbeeld over die kaartjes moet je ook iets inbrengen. Hoe lang heeft dat hele uh, de raadschadering geduurd? Nou, een uur en een kwartier zoiets. Nou, wel wat langer. We zijn er ongeveer uh, een uur en drie kwartier wel geweest. Ja. Maar... Dat is best wel intensief natuurlijk. Ja, ja. Maar volgens mij het hele debat duurde een uur en een kwartier. Ja, zoiets. Welke stellingen waren er nog meer? Um, en eentje ingebracht door de gemeente en dat was um, om uh, de fondsen van het strand. ...in een boekje vastleggen. En van de zwemkaartjes natuurlijk, die had gewonnen. Die fondsen van de strand was die door de gemeente ingebracht? Ja, ja nou, andere scholen hadden helemaal niks ingebracht. Maar Die werd nogal snel van tafel geveegd, heb ik begrepen. Ja. Daar waren die het niet mee eens? Nee. Van wie nou, gaat er nou nee. rommelen bruin op, ruim op het strand, heb ik, heb ik gehoord. Dus. Nou niet dat, maar waarom zou je het in een boekje vastleggen... ...als je het ook gewoon in de prullenbakken gooit? Want het is natuurlijk wel goed om het op te ruimen, maar niet... Ja. En dat kwam er wel uit, dat het is goed is om het op te ruimen. Maar het is zonde om daar 2000 euro aan te besteden. Ja. Ja, dat is een ja. helder punt. En hoe gaan we dat nou doen met die kaartjes? Um, dat weet ik niet precies, maar volgens mij gaan we in de winter gaan we ze goedkoper maken. Maar het is nog niet zeker, want het moet nog besproken worden met Centerparks. En de Duinroos gaat het regelen hoe het... Want het was het punt van de Duinroos en die gaat het dan... Dus de, de, degene die het, uh, uh, de stelling wint, moet hem ook uitvoeren. Die krijgt dat geld. Ja. En die gaat dan mee naar uh, uh, Centerparks die zegt van wij willen korting. Ja, ja maar er is, je hebt misschien ook kans dat Centerparks dat helemaal niet wil. En ik weet niet wat er dan gaat gebeuren. Nou, je kan nu het aan Centerparks vragen of ze het wel willen. Ja. ja. ja. <laughs> dan kunnen we altijd nog een keer doen. Uh, maar goed, er, er gaat dus goedkoper geworden bij. Uh, goedkoper gezongen worden bij uh, Centerparks. Als Centerparks mee uh, doet. En ik denk wel dat ze dat doen. Nu je dit meegedaan hebt, hè, Heb je ook uh, intenties om daar wat meer mee te doen? Niet dat je gelijk raadstid wil worden, maar vind je het interessant om daar wat mee verder te gaan met het debat voeren? Turk. Ja, ik vind het wel leuk, maar wij doen zeg maar, um, we hebben check-ins op school. En, dat, en dan op donderdag doen we ook in de klas een kleine uh, mini-debat. Dus we deden het al wel een beetje, maar niet, niet heel erg. Dus ik vond het al wel leuk. Maar wat doe je dan op zo'n donderdag? Wordt daar, jullie gaan bij elkaar zitten en dan uh, wordt ja. er een stelling neergelegd? Ja, en dan gaan we ongeveer een kwartiertje of zo... gaan we daar aan uh, debatteren. En dan... Het is meestal... Het is vaak anders, want je wordt of in een groep opgedeeld... Of je mag gewoon zelf kiezen of je voor of tegen bent. En dan mag je argumenten daarvoor bedenken. En dan kan je links of rechts gaan zitten. Ja. Ella, wat, wat vind jij ervan? Vind je het leuk? Ga je, ga je er wat mee doen met het debat wat je ook donderdags voert? Ik vind het wel leuk. Maar niet per se. Ik vond het leuk om er aan mee te gaan hebben. Ook leuk dat we... En klaar. Ja. <laughs> maar ik vond het leuk om het op school te herhalen. Maar niet dat ik per se... Dat ik nu of zo raadslid wil worden. Nee. Maar gaan jullie volgend jaar meer meedoen, denk je? Vind je het wel leuk genoeg om het nog een keer te doen? Nou, volgend jaar zitten we op de middelbare school. Dus... Oh. Ja. Maar daar hebben ze vast ook wel een debatclub. Ja. Hm. Maar dat weten jullie nog niet? Nee. nee. Oké. Okay. Hey, ik feliciteer jullie nogmaals met, uh, met de winst van het debat. Het is jammer dat jullie stelling niet gewonnen hebben, want dat is natuurlijk uh, de kroon op het werk geweest. Misschien kan je andere scholen toch overhalen om het een keer te proberen om naar die moskee te gaan. Ja. En dan uh, komt dat goed. Maar je vindt gratis of goedkoper zwemmen waarschijnlijk ook heel erg leuk? Ja. Nou, dan komt dat ook goed. Dus het is eigenlijk een win-win uh, situatie in alle gevallen. Ja. aan ja. Puk, ontzettend bedankt voor jullie komst en nog veel succes. Fijne ja. weekend, fijne kerst. Doeg. Tot ziens. Oh. Prachtig stukje. Cor, je ziet er weer geweldig uit, maar je kan zo naar de foute kersttrui... Uh... Absoluut. Absoluut. <laughs> geweldig. Cor heeft een trui aan. Voor de kijkers een beetje uh, diep rood. Onder zijn er een kerstboom, twee huisjes. En de kerstman met al zijn herten vliegt ook nog voorbij. Ben, je loopt iets vooruit bij ZFM, want het is niet de kijkers, maar de luisteraars. Oh, nee, maar niet kwalijk. Maar we gaan binnenkort ook KijkTV doen. Daarom. Meneer Van Dongen, we gaan ook Kijk TV doen. Meneer Dongen, uh, inderdaad. Maar we zijn nog niet zover. Dus uh, voorlopig zijn we tot het luisteraars. U wordt bedankt. U wordt bedankt voor het mede-presenteren van dit uh, programma. Cor Draaier, ontzettend bedankt voor het, uh, de muziekkeus. En de techniek en de regie. Want hij zegt op tijd wat wij moeten doen. En ook wat de dames doen, hè, Puk en Ella. Gerry Rutte, bedankt voor de redactie. De eindredactie en de koffie. En... Uh, Hotel uit... De Raad bedankt voor de gastvrijheid, de koffie. Ja, en we moeten ook nog iemand bedanken voor die heerlijke kerstkransjes die uh, opgegeten worden. Die heeft Cor meegenomen. Ook dat nog. En het is vermeldenswaardig dat na dit programma en na het nieuws en de reclame... een herhaling volgt van de uitzending van het programma ZFM Oud-Zandvoort. En dat is een uitzending uit 2015. Dat is al een hele tijd geleden. Waarin Ted van de Leden terugblikt op de kampeerverenigingen Helios. Uh, vroeger hadden Zandvoort wat meer kampeerverenigingen en huisjes. Dus uh, hij gaat erop terugblikken. En dan uh, luister daarna op het volgende uur. Ja, dat was heel Broei. erg uh, spannend. Een terugblik voor uh, een nostalgisch Zandvoort, denk ik. Uh, het is ongetwijfeld van voor mijn tijd. 2015 was niet voor jouw tijd, Roy. Nee, ik bedoel de Helios. Uh... Dat was wel voor jouw ja. tijd. Goed, wij sluiten af. en uh, Wij gaan iedereen een fijne weekend toewensen. En uh, maak gebruik van al die dingen die er in Zandvoort te doen zijn. Van ijsbaan die vanmiddag om vijf uur open gaat. Tot de sprookjeswandeling. Volgende week kerstconcerten. Wij wensen iedereen een fijne week. Roy bedankt en tot volgende week. Ben bedankt, tot volgende week.